Moonlit sky doet dan gaan we naar de toren. Het is zaterdag 4 augustus 2018 en vanuit live aan zee strandclub 12 is dit Goedemorgen Zandvoort. Bij mij zit uh, Pieter Joustra. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Irene. De jager hoort u. We hebben weer een uh, fijn programma vandaag. Uh, we beginnen zo meteen met de evaluatie van Pride at the Beach. Daarna hebben we nieuwe Zandvoort Klaassen Cycles. Oftewel racefietsen. De Zeevisvereniging Zandvoort is hier ook. En die, ik zie al een heleboel mannen met uh, hengels. En heel interessant uh, uitziende equipment. Maar ik heb er geen verstand van. Dus ik vind het ook niet... Uh... Ik wel. Jij ja, ja, ja, Ik, ik heb allemaal zinnige vragen aan die jongens. Goed. Het tweede uur. Dan uh, Pieter. Ik geef ja. hem even aan jou. Ja, dat is goed. Het tweede uur. Dan gaan we praten in ieder geval met de... Drie krakers die in de watertoren zitten, die komen hier naartoe. En vervolgens uh, praten we met uh, Hans de Gelder, surfer over Fight Cancer. Uh, we zien wel wat er verder nog komt. Ja, nog even terug over uh, waar we zijn. We zitten dus inderdaad uh, bij Aanzee strandclub 12. Vandaag is de techniek in handen van Leon van Es. Goedemorgen, Leon. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. Nou, de koffie, u begrijpt het, uh, die kunt u gewoon hier gezellig komen drinken bij Strandclub uh, Aanzee. Strandclub 12 Aanzee. Ja, we draaien het steeds om. Hè, maar... Vo voordat we met de gasten gaan praten, ja. want wie zijn onze gasten? Onze gasten, die zijn vandaag uh, Roy van Dongen, Marcel Buscher en... Brigitte van Eijg van het Wapen van Zandvoort. Die, uh, die hebben daar een enorm feest gehad. Ik uh, was er helaas niet bij. Ik, uh, ik was buiten de stad. Of buiten het dorp moet ik zeggen. Maar ik heb op Facebook gezien dat het een enorm feest is geweest. Maar goed, daar gaan we zo meteen over praten. Irene, voordat we met de drie gaan praten. wil ja. ik nog even terugkomen op vorige week. Ja. Want uh, er is het nodige gebeurd. Ook de krant heeft erover geschreven. En uh, tijdens het interview van de heer Drijsma van Springtij Architecten was er een luidkeelse interventie van wethouder Joop Berendsen. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat dit ongepast is. De presentatoren van Goedemorgen Zandvoort zullen nooit, ik herhaal nooit, zich laten beïnvloeden door geschreeuw van ook. Het was mijn beslissing om het geheime bandje niet uit te zenden, ondanks het verzoek van de hoofdredacteur. Dit bandje was opgenomen tijdens een besloten vergadering waar onder andere de drie architectenbureaus, twee wethouders, en projectleider bij aanwezig waren. Eén van de architecten heeft dat gesprek opgenomen. naar eigen zeggen voor eigen gebruik. Echter heeft dat niet vooraf aan de anderen verteld. Um, ja, en dan heb je toch een probleem. Ik vind het principieel onjuist om dan een bandje wereldkundig te gaan maken... zonder de instemming van de overige aanwezigen. Om er zeker van te zijn, heb ik het geluidsfragment van tevoren beluisterd. De kwaliteit was bijzonder slecht, des te meer reden om het niet uit te zenden. Waarom wilde de heer Draaisman dit uitgezonden hebben, alleen maar om te bewijzen dat de andere architecten op de hoogte waren van een vastgestelde 3.000 vierkante meter voor de watertouren CV. Maar dat was al jaren bekend, gezien alle krantenberichten die hierover verschenen zijn. Ik heb dat dan ook aangehaald in de uitzending. Ik heb begrepen dat deze geluidsopname nu circuleert op Facebook, maar nadrukkelijk wil ik hier weer opmerken dat het niet van mij of van ons afkomstig is. Bij de deze. Het is gezegd. Goed, nu gaan we naar de evaluatie van de Pride at the Beach. De Pride uh, in Amsterdam is natuurlijk vandaag. En Roy is nog even bij ons. Ik denk dat hij straks enorm snel richting Amsterdam uh, gaat. Ja, natuurlijk. Ja natuurlijk, ik wil de afsluiting van de Pride uh, natuurlijk wel meemaken. Ja. Maar even voor de goede orde. Vandaag is de Kennel Pride in Amsterdam. En dat betekent dus dat de Pride begon in Amsterdam op de zaterdag de 28 e uh, het verplaatste zich naar Zandvoort. Dat is ook een van de redenen waarom het zo succesvol is. Wij zijn onderdeel van deze e enorme Pride Week van negen dagen. Ja, Roy, ik, er is een bronnende vraag. Ik heb het nergens in de media kunnen lezen. Hoeveel mensen zijn hier geweest voor de Pride in Zandvoort? Maak eens een schatting. Nou, vorig jaar liepen de schattingen uiteen tussen de 1400 en de 2600. Er zullen er meer geweest zijn dan vorig jaar. Dus dan zal de schatting lopen tussen de 2000 en de 2800. Voor mijn gevoel waren het er veel meer. Ik ben, ik ben geen, geen evenementenexpert in de zin van bezoekersaantallen. Maar het ging mij om het succes van de Pride zelf. Nou, we hebben denk ik gezien dat het overal ontzettend druk was. Dat er heel veel mensen waren. En dat er volgend jaar waarschijnlijk weer meer mensen komen. Weinig ook mensen uit het buitenland. Er waren heel veel mensen uit het buitenland. Um, er waren ook mensen uit verre streken in Nederland. De eerste mensen die op het station geïnterviewd werden die kwamen uit Nijmegen speciaal voor deze Pride. Dus dat geeft wel aan dat er wat is. Er waren mensen uit Ierland, er waren mensen uit Amerika die toevallig in Amsterdam waren en dan naar deze Pride kwamen. Dus toen zeiden ze ja, er zijn mensen overal vandaan. Het is een groot succes. Het Zonder het zon meer een groot succes. Maar dat was niet alleen maar vanwege het grote aantal mensen. Ook mooi, het was Nee, het was juist het aanhaken van de mensen die ook hier zitten. Dat iedereen dat samen gedragen heeft. Ja. Dat alle zandvoorters uit hun huizen gekomen zijn om mee te doen met de Pride. Uh, dat mensen daaraan deelnemen. Kijk, hoeveel artiesten op een podium staan dat is fantastisch. Maar het gaat erom dat iedereen het samen doet. Ja. En heel veel mensen, uh, zeg maar, gezinnen weer. Ik, ik zag organisaties die hier waren, die in feite niets te maken hebben met de uh, uh, Pride zelf. Maar wel wilden laten zien dat ze jullie supporten. Vond ik weer prachtig. Ik zag onder andere Zorgbalans weer uh, prominent aanwezig uh, in de Pride. Op het uh, videootje wat ik gezien heb. Ik vond het. Uh, ja, het was ja. weer. Uh, ja, nou, Ik denk dat het bedrijf van zorgbalans, als je dan over inhoud wil hebben, juist erbij hoort te zijn. Want er zijn genoeg ouderen die zorg nodig hebben. Die het gevoel hebben dat ze in de kast moeten kruipen. Omdat die groot geworden zijn in een tijd dat die acceptatie er niet was. Dus juist organisaties als zorgbalans of thuiszorg, pluspunt, horen daarbij te zijn. Kun, kun je, uh, kan een organisatie als de Pride daar nog iets in betekenen van... Um, een aansturing van joh, hè. Misschien kun je, hè, dat je dat je daarmee in gesprek gaat met zo'n organisatie. Ja. We hebben natuurlijk een stichting LHBT aan zee... die zich daarvoor meer gaat inzetten hier in Zandvoort. Um, maar wat de Pride met name doet, is het zichtbaar maken van... en daardoor bespreekbaar maken. Uh, dus er zijn allerlei organisaties, zoals het COC... ik ben ook ambassadeur van Roelste 50+, plus, die zich daarmee bezighouden. Maar we willen gewoon een positief feest van zichtbaarheid hebben. Kijk eens, de diversiteit van al die verschillende mensen... Um, dat is op een positieve manier. Dus niet alleen maar het verhaal van, ach, het is vervelend, het is zielig. Het is nodig om te laten zien dat er heel veel verschillende mensen zijn. Ik denk dat dat wel gelukt is deze keer. Ik geloof keer. het ook, ja. ja precies. Het, uh, mede dankzij de Zandvoortse en met name dan de bedrijven, is het een succes geworden. Um, ja, het wapen van Zandvoort, uh, natuurlijk Gasthuisplein. Groot succes daar. Feest. Ja, dat was een super uh, feest, ja. Dit is uh, Brie van Eich, die uh, dit... Uh, zegt, Want uh, zij is samen met Rob de uitbater van het wapen van Zandvoort. En uh, jullie waren echt het centrum. Ja, maar waren... wij, hadden, wij hebben samen er, er met... Er uh... gebeurt eindelijk weer wat op het gat. Ja, het maar dat hebben wij niet alleen gedaan. hè? Ja. Nee, nee ja, maar nou. goed. Even jullie. Even jullie, zeg maar, als wapen. Waren natuurlijk wel het centrale punt uh, even op het plein. Met alle andere uh, mensen eromheen. Wie waren er nog meer bij? Uh, bij, ons, uh, bij onze organisatie hoorde uh, Queers Café uit Amsterdam. Die heeft geholpen met de podiuminvulling. Want, uh, Prachtig alle, podium ja, trouwens. Hè? Ja, dat was Daniel van der Sande Die heeft het uh, podium neergezet. Dat was een hoop geld, zoiets. Ja, maar we hebben met behulp van uh, uh, nou ja, eigen middelen en uh, sponsoren en uh, het innovatiefonds. Hebben wij dit uh, kunnen neerzetten samen met uh, Amsterdam Beach Hotel en uh, Rabbel. En Rabbel. Ja. Want Marcel zit hier ook van Rabbel. Goedemorgen ja, ik Marcel. Meteen. Maar die komt, komt zometeen. Ja, Rabbel. Daar heb ik genoeg over te zeggen. <laughs> ja, uh, vorig, uh, vorig jaar uh, heb ik het allemaal een beetje bekeken hoe het ging. En ik dacht, ik vond het vorig jaar nog een, klein, een beetje klein. Ik denk dat het verdient meer. En toen, vier maanden geleden, heb ik een berichtje gestuurd naar uh, uh, Marcel Brunsveld. Dat is van een, uh, een Amsterdams Gay Café. En het begon heel simpel. Wil jij mijn café een Gay Café maken? En toen, uh, van, uh, van, langzamerhand toen kwam ik uh, met Suus en Marcel in gesprek... omdat wij al eerder een samenwerking hadden besproken. En toen werd dat kleine ideetje werd steeds groter... steeds gekker steeds mooier. En het is, was gewoon natuurlijk sowieso geweldig om te zien... dat als je dan daar staat op een maandagmiddag... en al je ideeën komen, worden waarheid. En het plein stroomt vol. En iedereen is daar van jong naar oud. Allemaal lief met elkaar. En... Weet je, er is geen wanklank. was het helemaal niks. Iedereen was, was blij en happy. En dat was de bedoeling. En dat is gelukt. Ja. En het, buiten dat was het ook een geweldige show. En wat er op het podium stond was gewoon van uh, wereldkwaliteit. Als dat ik dat uh, zo mag zeggen. zeggen. Maar uh, dit is wel een verzoek om meer van dat soort activiteiten. Ja, dat is, wel, dat, uh, tuurlijk, dat is uh, wel... Natuurlijk, dat is zeker... Het moet we, leven. Ja, wij, uh, wij drietjes, uh, Marcel en Suus en ik, zijn uh, sowieso heel erg... Um, positief over het evenementenplein plein. en dat je daar dus ook samen kan werken. En dat wilden wij he heel graag laten zien. Dat Hoe is ook mooi gelukt. is deze ruimte niet... om dit ja, soort dingen te het doen? Was top. <laughs> Prachtig is het. Nou, dan kom ik bij Marcel. Ik, ik, uh, ik wil je graag... eerst een compliment geven. Ja, dank u wel. Want, uh, wat jij allemaal doet in het uh, Zandvoorts... met uh, in jouw restaurant... is heel bijzonder. Als er een, uh, een uh, oude autorace is... Dan moet ik niet verbaasd kijken als er weer een uh, Formule 1 auto in je zaak staat. Uh, terras is versierd met elk evenement. Het lijkt wel alsof je de hele evenementkalender doorneemt en zegt van ja, daar gaan we weer. En dan wordt de hele zaak versierd. Dat is heel bijzonder. Uh, ja, klopt. Uh, je moet je er denk ik ook wel een beetje voor inzetten. En ik vind het ook ontzettend leuk dat je dat kan. Ik bedoel, uh, we zitten op een mooie locatie en daar kan je dus ook uitstraling geven. En als je dat doet, ja, dan valt het op. Ik bedoel, als je ergens in de achteraf de straat zit, dan wordt het wat minder gezien. Maar ook die doen heel erg vaak hun best. Alleen ja, bij ons valt het gewoon heel erg op als we wat op het terras doen. Ja, en sinds kort doen we ook veel binnen. We hebben binnen tegenwoordig een heel mooi doek hangen. En dat passen we zelfs ook aan. Het doek is drie bij vijf. En per evenement komt er gewoon een nieuw doek te hangen. Dat is Geweldig. onze nieuwe trigger, om het zo te zeggen. Maar uh, het is niet alleen per evenement je, je zaak uitbaat ik vind het nog veel belangrijker inderdaad wat hier al besproken is uh, je moet gewoon met elkaar moet je veel meer uh, ja. kunnen doen en dat hebben we nu kunnen laten zien op het Gasthuisplein en ik denk dat daar veel meer mogelijkheden zijn en niet alleen op het Gasthuisplein maar eigenlijk door het hele dorp heen en uh, met meer ondernemers dat, daar ben ik van overtuigd nou het ziet er gewoon feestelijk uit als ik over het Kerkplein loop en uh, ja, dan valt jullie zaak meteen op en dan zeg je ja ze zijn er weer dus ja, ik, ja weer klopt zien. Ja, nou, zeker met de prijs ook. Ik moet ook eerlijk zeggen, vorig jaar hebben we daar ook in, in gehaakt. En toen viel het mij ook al op dat er uh, drie ondernemers erg met kop en schouders bovenuit staken. En dat is onder andere uh, Suus van het uh, Beats Hotel, Amsterdam Beats Hotel, op de, ja, wat is het, op boven de, de Kerkstraat. Kerkstraat, ja, Kerkstraat. Kerkstraat. Nou, Brie stond uh, keurig, netjes uh, aangekleed en alles uh, versierd. En ja, dan is de link ook voor dit jaar, was ook heel snel gelegd van oké. Okay, ja, en dat blijkt ook wel tot vuurwerk geleid te hebben. En dat is gewoon uh, echt super. Ik zag jou ook in een roze trui lopen. Klopt. Ja. Ja, ja ik, heb, ik heb me een keer ook om moeten kleden, want ik had er ook een ander pak aan, maar dat, dat, dat mocht was niet. iets te warm. <laughs> maar jongens, als we even concluderen. Een feest, dit. Uh, uh, goed voor herhaling volgend jaar. Wat ga je er meer doen, uh, Ron? Roy gaat Roy, uh... ja, Roy. Wat ga je meer doen volgend jaar. <laughs> Ik ga minder doen volgend jaar. Minder? Ja, dat kan niet. Nee, dat kan wel. Dat, dat, zie, je je, nou. dat zie je aan dit soort initiatieven. We hadden dit jaar 31 uh, van grote tot kleine evenementen die de mensen in Zandvoort zelf hebben opgestart. Dus wij willen dat juist als een soort paraplu uh, kunnen worgen dat mensen hier komen. Met het promotieteam van uh, Beat Promotions hebben we honderden kilometers naar Nederland afgelegd en tienduizenden flyers uitgedeeld op alle evenementen die er waren. Mensen die in Tilburg zeiden: Hey, wat leuk dat jullie dat doen. We komen naar Zandvoort. We nemen met een camping en we gaan daar logeren. Nou, zo krijg je je mensen naartoe. Wij zijn een soort paraplu-organisatie en wij moeten vooral dingen proberen te helpen vernieuwen. En daar waar dat mogelijk is, moet je je handen daarvan aftrekken en het aan andere ondernemers overlaten. Maar nu was het drie dagen, kan je niet verlengen naar vijf dagen? We gaan zeker niet verlengen naar vijf dagen, want dat zou Amsterdam A niet goed vinden. En B, we moeten ook zorgen dat we die na die eerste dag, die andere dagen ook genoeg opvullen... om dat niet alleen maar te laten worden tot gewoon drie feestavonden. Het we moet wel zorgen dat het iets te maken heeft met uh, verdraagzaamheid en met pride. Dus we willen wat meer evenementen uh, inhoudelijk gaan organiseren. Bijvoorbeeld een schoolwedstrijd voor kinderen over een opstel over verdraagzaamheid of iets dergelijks. Ja, je zegt terecht, het viel me op dat er veel kinderen waren niet verkleed en wel meededen ja, dat begint het als ouders ja. uitleggen dat het, dat het kan en dat het mag en dat het niet ingewikkeld is ik heb toevallig daar gisteravond nog wat over gezegd we hadden het over een kennis die uh, wat laat uit de kast is gekomen en toen zei ik ook van ik zei, weet je, je houdt van de mens en hoe dat zich verhoudt man, vrouw, vrouw, vrouw, man, man maakt helemaal niks uit je houdt van de mens en dat is het Absoluut. Ja, denk ik, ook. ik denk dat dat ook een beetje de boodschap was die meegegeven is, deze praat aan de ouders. Van joh, staat er ook voor open als je kinderen op een andere manier van iemand houden dan dat uh, gewoon nee, is. om te zo nemen, te, uh, als, ja, het als je het, het zo deel. mag noemen. Want ja. wat is tegenwoordig gewoon? Ik bedoel, ja, het is toch mooi dat je kan uiten zoals je bent. En ja, zeker. daar moeten we voor uh, openstaan. Ja, precies. En ik denk dat uh, dat in Zandvoort uh, gebleken is dat we er voor openstaan. Er is ook helemaal geen wanklank geweest, hè, die dagen. Niets. Ja, dat is ook een hele bijzonderheid hoor. Er is altijd wel iemand die dronken of wat dan ook lastig wordt of opmerkingen maakt. Niets. Ja, maar ik denk dat juist het mooie is van dit evenement. En daardoor kan dit evenement ook nog veel verder groeien denk ik. Omdat je gewoon uh, eigenlijk zo probeert, of probeert de wil is om elkaar te respecteren. En als je die boodschap meegeeft en eigenlijk met alles wat je aan het organiseren bent en aan het doen bent. Ja, als je dat meekrijgt uh, tijdens het evenement, ja dan... Al heb je een biertje op. Uh, dan zal iemand anders, uh, als je wel een rare opmerking maakt of iets zegt... ...die zal jou erop aanvallen. Precies, eerder. want dat is het natuurlijk. Hè? Van, je De, moet je gewoon kunnen zeggen komt. en kunnen doen ja. wat je wil. Ik bedoel, en eerlijk gezegd heb ik ook wel dingen voorbij zien komen. Dat ik denk van, nou oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja. Maar goed, op zo'n dag, het mag, het kan. En ja. sommige mensen zien het als carnaval, hoe je het ziet. Ik bedoel, dat moet iedereen ook op zijn manier weten. Maar ja. het kan georganiseerd worden. En ik denk dat, uh, ja, als we daarvoor open blijven staan... Ja, dat er gewoon nog echt heel veel meer in zit in het evenement. En dat we kunnen laten zien als antwoord van jongens je bent hier gewoon welkom. En je kan hier gewoon uh, leven zoals je wilt. Ja. Ja, als maar binnen de regels. Een hele een belangrijke mooie, boodschap. Wat een mooie afsluiting. Het is dit. een prachtige afsluiting. <laughs> Dank u. Jij gaat naar Amsterdam toe. Ja ik ga zo uh, naar Amsterdam kijken naar de botenparade. Hier vaart niet mee. Nee, we zijn een gast van Pride Amsterdam. Okay. Om te kijken hoe we. Oh, maar dan heb je vast een mooi plekje. Ik heb een heel mooi plekje. En dan gaan we eens dus kijken wie we volgend jaar naar onze praten kunnen meenemen. Die op een boot varen die zeggen: Nou, we lopen mee in de kerkstraat. Ja. En op de boulevard. Dat is, dat is heel Lieve mooi. Lieve mensen, ik bedank jullie voor jullie komst. Dankjewel Brie, ja. dankjewel Marcel dat jullie geweest de zijn. Veel succes voor volgend jaar dankjewel. alweer. Dankjewel. Right through me You're not afraid of anything They've seen I was told That I would feel Nothing The first time I don't know How these cuts heal But in you I found a right Terug en bij ons zit Freek Klaassen van Klaassen Cycles in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Ja, je zit ook in Haarlem, want Pieter, jij hebt. Uh... Ja, het is opgericht, deze zaak, door jou of door je vader? Door mij. Door, door mij. jou. Ja. En er staat erbij in alle gegevens als zoon van een aannemer en bouwkundig tekenaar en een creatieve moeder opgegroeid in een omgeving van creativiteit perfectionisme en ambachten met liefde voor design, dingen met karakter en fietsen. Dat is het? Ja. Dat is heel wat? Ja, zeker. Ja, dat is de achtergrond. We maar. hebben dit in één keer gezegd, hè? Ja. <laughs> maar hoe ben je in naar nou met Tom met fietsen aanraking gekomen? Uh, ja, dat begon eigenlijk al uh, als kleine jongen. Mijn vader me mee naar de Tour de France. Uh, on onze vakanties in Frankrijk die gingen vaak... Uh, uh, de plekken waren zo uitgekozen dat we wel iets een leuke etappe van de, van de, Tour, de Tour de France, France konden gaan, uh, op. gaan bekijken. Ja, de d'Huez op. Uh, ja, mooie, mooie tijden dat we daar dan uh, langs de kant stonden. En als kind snap je het nog niet zo goed. Maar dan is het achteraf wel gaaf dat je mensen als... Uh, ja, legendes als Indurijn en Greg LeMond hebt gezien. En dan, uh, Met ik, doping, zonder doping? Ja, bij Indurijn is het wat... Uh, maar als met jij de wedst op ging, met doping of niet? <laughs> nou, als kind uh, ging ik, heb ik dat toen ook geprobeerd. En uh, dat viel, viel me erg tegen. Oh. Maar toen was er geen doping in het spel. <laughs> nu ook niet, maar... zeggen ze allemaal. Ja, zeker. Hé, <laughs> hey, waarde vriend. Uh, dus je bent helemaal fietsgrik. Ja. Um, maar je hebt een Haarlem, een zaak. De, hoofd, de hoofdzaak. Nou ja, daar, ik ben een Haarlemmer. Um, daar, daar is het allemaal begonnen. En... Um, ik uh, werk daarmee samen met Konjani uh, wielersport. Dat zit op de Rijkstraatweg. Ja. Daar woon ik. Uh, 86L. Uh, uh, ja, heel goed. En uh, zo uh, ben ik in eerste instantie daar, uh, hieraan begonnen. En toen uh, dacht ik, uh, veel met social media en online... kan je tegenwoordig uh, je doelgroep prima bereiken. Alleen, uh, ik vond het ook wel uh, interessant... om die fysieke ervaring te bieden aan de mensen. He, dus dat is het verhaal... Uh, beter horen en zien en voelen. Dus um, ja, ik ben echt gaan kijken naar een, een, een, een fysieke locatie. En zo kwam ik hier terecht. Ik wist dat deze ruimte hier in de kerksteeg vrij stond. Uh, via vrienden van mij. En voor de mensen die niet weten, het kerksteeg ligt tussen het kerkplein en uh, de ja, kleine kloft. Ja, want niet iedereen en, weet nee, waar de kerksteeg is. Het smalste... Dus je kunt hem niet vinden. Smalstre, daar smalstre. zat vroeger ja. een, een, een, een prachtige discotheek, hè? Ja. Het is een, een beetje een... Uh, is dat de pom? Waar de pom zat vroeger? Ja. Een steeg non grata of zo. Ja, want, precies. Uh, <laughs> mensen mogen hem... Uh, Plasteeg. Ja, ze komen er nu pas achter dat er ook nog uh, meer zit. Nou ja, als je van Friedanveer doorsteekt naar het Gassersplein, ja. dan is dat de kerksteeg. Ja, zeker. Nou, dan weten we het allemaal. Daar zit jij nu? Ja, daar zit ik nu in de oude club. En uh, ja, het leek mij een mooie gelegenheid om, uh, om daar en een stukje uh, werkplaats te creëren, showroom. En ik heb er ook een, uh, een hele leuke, vind ik zelf, gezellige koffiehoek uh, gecreëerd. Dat ze houden van goede koffie. En ik zelf ben ook een uh, koffiefreak. En uh, ja, dus ik heb barista -cursus gevolgd. Uh, ik heb uh, professionele apparatuur en uh, daar een gezellige hoek gemaakt. Dus fietsers kunnen ook uh, voor een koffiestop langskomen. En uh, ja, ook een beetje vanuit de gedachte dat er fietsen veel mensen langs worden, uh, Wielrenners uh, op weg naar IJmuiden, op weg naar Katwijk, Noordwijk. Soms etcetera. reizen ze iets te hard hoor. Ja? Ja, op het fietspad naar Noordwijk. Ja, dat blijft altijd een uitdaging. Hè, met elkaar uh, de, de, de synergie te vinden. Uh, want uh, ik weet ook vanuit eigen ervaring. Wielrenners vinden ook dat andere mensen... Af en toe te onhandig fietsen, slingerend of langzaam. Ja. Dan druk je voorzichtig en, uit. Ja, dus het is een beetje. Heb je een fietsbel? Ik snap je, allebei. Heb je een fietsbel op je racefiets? Nou, dan komen we bij een goed punt. Ja. Nou ja, ik heb de ervaring dat als ik bel dat mensen. Die komt soms heel agressief over, zo'n bel. Dus soms doe ik tring tring, een beetje subtiel. Maar dat vinden mensen soms ook lastig. Want dan gaan ze me nadoen of dan gaan ze zeggen koop een bel. <laughs> dus het, het maakt niet uit. Er is altijd reactie als ik bel. Met een echte bel of met mijn stem. Het maakt niet uit. Je moet het samen oplossen. Ja, dus soms uh, is het even een pardon. En dan... Uh... Maar dat werkt inderdaad wel. Want ja. ik heb nu op een brommertje gereden. En nou, dat, die bel was kapot gegaan. Dus dan riep ik pardon. En dan reageren mensen namelijk ja. wel. Dat is wel een, een, een aardig Ja, Het enige probleem is als het snelheidsverschil wat groot is. Nou, dan, en dat is dan, het vaak. Dan, ja. dan ben je er pas heel dichtbij voordat ze het horen. Kunnen horen en dan, uh, ja, is het wat, wat onhandiger, ja. maar meestal uh, komen we er wel uit. Jij bouwt fietsen daar, daar ben je om bekend. Ja, wat is het bijzondere aan deze fietsen ten opzichte van andere fietsenwinkels? Ja, kijk, eigenlijk is het zo: uh, het is een fietsenmerk, uh, Klaas Cycles is echt een merk, eigen merk, uh, bedoeld een beetje als antwoord op uh, het in mijn ogen vaak schreeuwerige 13 zijn aanbod waar de grote fabrikanten doorgaans mee komen. Dus waar de gemiddelde fietswinkel het over het algemeen mee moet doen, om het maar even zo te zeggen. Maar de afwerking, hè? want dat is natuurlijk de details, daar gaat het om. Ja, het gaat het over afwerking, maar ook over gewoon totaalvisie per Kwaliteit. fiets. En die mis ik. En uh, vaak is het een cacophonie van stijlen en logo's. En truttige motiefjes vaak nog een beetje blijven hangen in een, in een periode. Um, en, en, en er staan dan logisch van het zadelmerk op. Van de zadelpen, van de banden, van de velgen, van de fabrikant, van uh, het frame. Vaak staat die er vier keer op. Dus op, uiteindelijk is het een soort ja, reclamebord en één en groot ja, schreeuwvestijn. En dat vind ik eigenlijk zonde. Ik bedoel, dat hebben we in ons, uh, op onze auto ook niet en uh, in onze, op onze kleren vaak ook niet. Dus ik uh, dacht dat moet uh, strakker kunnen en uh, een beetje vanuit less Is More ben ik uh, een fiets als een geheel weer gaan bekijken en, en, en, en op gaan bouwen. En daarbij heb ik uh, nu nog bestaande frames, ik las zelf niet, ik heb bestaande frames bij een Nederlandse bouwer nu uh, uh, ingekocht die al goed overeenkwamen met wat ik belangrijk vind in een frame, qua looks, qua, qua afwerking. Uh, en die heb ik dan uh, opgebouwd volgens mijn visie. En dan elke fiets krijgt dan echt zijn eigen totaalvisie. En dan hebben we het dus echt over tinten veel beter op elkaar afstemmen. Kleuren, uh, uh, materialen. Mijn, mijn logo staat er bijvoorbeeld op, maar subtiel met een 3D letter, zeg maar, onder de lak. Dus dat zit in een soort reliefvorm. Vind ik zelf heel mooi. Uh, nou, ik zei in het begin uh, al, de, de kenmerken van jouw liefde voor design. Ja, zeker. En, en, en dat komt daarin samen. En perfectionisme. En, en, en ik hou erg van... Techniek vind ik ook heel mooi. Uh, ik heb zelf een, een... Daarom heb ik wel uh, iets met zand antwoord vanuit uh, met het circuit. Uh, ik heb daar uh, vijf jaar, zes jaar uh, ook les gegeven. Uh, op de slipschool en uh, op de raceschool. Ik uh, was vaak met de auto's dus bezig, met die techniek. Uh, maar... Auto's zijn ook wel heel complex in bepaalde, zeker raceauto's. En uh, een fiets is net even weer wat simpeler, kan ook heel complex zijn, maar ja, dat maakt het iets laagdrempeliger en uh, voor mij uh, heel mooi om mee te werken. Is het zo dat, je hebt natuurlijk mensen ook, uh, je, hè, jij bent nogal slank, maar ik zie ook wel iets minder slanke mensen op een fiets zitten. Wat ja. natuurlijk prachtig is, want die bewegen, hè, dus ja. dat is goed. Uh, moet je daar ook heel veel rekening mee houden met het frame? Of zeg je van nou eigenlijk is elk frame gewoon goed? Ja, in de basis is elk frame goed. Uh, daar wordt echt over nagedacht dat je echt wel tot uh, 120 kilo uh, op, het, uh, op het frame moet kunnen zitten. Vaak gaat het dan eerder over andere componenten. Denk aan de wielen. Uh, die hebben vaak een, een norm. Uh, tot 80 kilo, tot 100 kilo, tot 120 kilo. Dus daar kijk je naar. Uh, maar ik heb ook een, een, een model die heeft echt een, een door mij ontwikkelde wielset. En die is ook handgebouwd, ge, hand dus handgespaakt heet dat dan. Uh, door een professionele wielvlechter, noemen ze dat, is dat in elkaar gezet. En het voordeel daarvan is, is dat we gewoon uh, lang het gewicht van de, van de klant kunnen bepalen hoeveel spaken en hoe, oh, hoe die wordt yeah. uh, afgemonteerd. Uh, kan ik ook bij jou langskomen voor een gewone fiets uh, om te repareren? Dat is niet helemaal de insteek. En het is racefietsen? Nee, ja het is racefietsen en het is eigenlijk zo, dit is meer een podium voor mijn fietsmerk. En daar heb ik een totaalbeleving voor gecreëerd. Dus uh, ik bouw daar de Klaassen fietsen af. en uh, uh, Ja, dus dit is eigenlijk meer, zo, daarom noem ik het ook een brandstore. Het is meer een merkbeleving rondom mijn fietsenmerk. En dus niet een klassieke fietsenwinkel. Waar je allerlei fietsen kan kopen en uh, allerlei verschillende merken fietsen. Er staan er ook elektrische racefietsen in <laughs> de Ja, dat is een goede. Want uh, sowieso is daar natuurlijk dat verhaal van mechanische doping in de, in de wielersport. Bij de profs. Maar um, ja, er zijn al partijen bezig die, die, die echt wel uh, hele snelle elektrische fietsen hebben. Maar die zijn nog een beetje wel gericht vaak op dat... Dat noemen ze commuting, dus tussen woon- en werkverkeer. En uh, die kunnen 45 km per uur. En, uh, maar die zijn wat meer als een soort hybride fiets. Dus een beetje een mountainbike-achtig. Maar dan met snellere banden en uh, uh, ja, een, een extra sterke motor. Jouw fietsenmerk en uh, de handel die je doet. In wat voor prijsklasse moet ik denken? Nou, dat is de uitdaging geweest. Uh, ik, ik, uh, je hebt best wel wat... Uh, Engelse en Belgische framebouwers die ook mooie fietsen maken. Maar die zitten vooral op dat framebouwstuk. En die maken daar dan een leuke fiets van. Even simpel gezegd. Met alle respect hoor. Uh, maar dan zit je heel snel in één keer aan 4.500 euro. Uh, en dat is gewoon omdat er heel veel tijd in het frame gaat zitten. In het mooi maken van bepaalde uh, elementen. En uh, ja, ik wilde eigenlijk daar een brug tussen vormen. Tussen wat 13 in de aanbod bij de fietsenwinkel. En, uh, en die hele exclusieve uh, fietsmerken. En, uh, mijn prijsklasse... het begint bij mij bij 1800 euro. En dat hangt een beetje af van de versne versnellingsgroep, zoals dat dan heet. Dus dat is uh, de derieur set, de, de remmen, de, de, de versnellingen. En uh, ja, dat loopt op. Uh, ik heb nu het duurste model als 2100 euro. Dan heb je de nieuwste Shimano Ultegra Ultegra is een hele mooie groepset. Uh, de profs rijden zeg maar, met dure ace. Dat is het allerhoogste niveau. En daaronder zit dan Shimano um, Ja En nog belangrijk is daarbij het stuk dat... Uh, ik laat me bij mijn uh, fietsen uh, inspireren door het oldschool versus new school speelveld. Dat vind ik een mooi uh, inspirerend speelveld. Uh, en dan niet zozeer of-of. Maar het beste van beide werelden. Dus elementen van vroeger die ik karaktervol vind en nog steeds uh, waardig. Uh, combineer ik met moderne materialen zoals carbon. En de nieuwste versnellingsgroepen. Beste Freek, jij zit in de Kerkstreek nummer 2. Ja. Ben je een hele dag open? Ja, dat is nog wel even zoeken. Het is een soort van sweet spot. Want eigenlijk ben ik nu zeven dagen in de week. En dat is wel even zoeken. Maar ja, ik ben de, over het algemeen, kan er vanuit gaan... tussen tien uur en zeven uur. Ben je zeven dagen in de week open? Ja, in het weekend iets later. In het weekend uh, is het vanaf 12 uur. En, en mochten mensen bij jou aan de deur komen en je bent er niet... heb je dan op de deur ergens een telefoonnummer staan ja, waar mensen je kunnen bereiken? Ja, moet ik misschien wel doen. Ik ga er inmiddels een beetje vanuit dat mensen wel weten... van nou, oké, okay, ik sta voor Klaassen Cycles. Ik toets het in en ik heb het. Want uh, ja, dat uh, is heel makkelijk met telefoonnummer. Mag ik jou een 06-nummer noemen? Ja, zeker. <kwijnt> 06-nummer. is 479 289. 7 3. Ja, dan krijg je zelf. Precies. Kijk, dat bedoel ik. <laughs> maar er is nog een ander nummer. En dat is het nummer van de Rijkstraatweg uh, in, in Haarlem. Ja. Dat is 023-844-5323. Uh, ja... Je moet gewoon bij jou langskomen en dan gaan kijken. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden eerlijk gezegd. Dus ik denk dat ik toch een keer ja, het steegje voor, in het is moet. Voor, voor ieder wat wil. Is, want kijken. ik heb ook wat kleding. Ik heb uh, uh, een eigen kledingstijl. Zeg maar zowel een wieler outfit. Uh, ook in diezelfde stijl. Rustig, strak, stijlvol, uh, grijs. Zie je niet zo vaak op de fiets nog. En het leuke is dat combineert relatief makkelijk bij elke fiets. Waardoor je dus, zodat je echt wel in stijl gewoon kan fietsen. Dus een stijlvolle fiets, maar ook een stijlvol pak. En, uh, en daarnaast nog wat casual kleding, caps. En voor, voor iedereen is er heerlijke koffie. Nou, die koffie ja. lijkt me ook heel belangrijk. We weten maar in alles geval alles van je. Ja. En Vroom we weten de je de te vinden nu. Nummer twee. Ja, ja, precies. Dankjewel voor je komst. Jullie ook. En bedankt. heel veel succes. Ja, graag tot ziens. Oké. Okay. Dag. Muziek. En well, ja. ja, met de uh, man himself, Henk Bluis, op het strand, op okay. het strand uh, bij Aan ben je er wacht even, hoor. even wachten Pieter, ja. even rustig. We moeten even zeggen dat we aan zee bij Strandclub 12 zitten. Want daar zitten ook al die vissers. Dus als mensen radio willen komen kijken en luisteren. Dus kijken en luisteren, en dan hele zijn dag ze. Visproeven. En de hele dag visproeven. Want er wordt hier gerookt. Uh, kom dan vooral gezellig naar Aanzee Strandclub 12. Dat nou, wou ik even zeggen. Heel goed, iedereen. Henk Bluis, van wie ben je de reden? Ik ben Henk. Ja, Henk, Henk. Henk van Bluis. Jan. Van Jan Stekruij. Kijk, dat bedoel ik. Nou, dan weet heel zandvoort wie je bent. Henk, de Zeevisvereniging. Dit is een club die al een tijdje bestaat. Nou, ik ga jullie wel even vertellen. Wij bestaan volgend jaar, 23 april, 35 jaar. 25 jaar Nee, alweer. 35. 35 jaar zelfs. Zijn al die mannen ook al 35 jaar nee, bij jullie nee. lid? Nee. Dat niet? Nee, het het wel, maar niet zoveel. De meesten blijven gewoon trouw lid. Ja. ja. Onze leden komen uit uh, alle landen ook, hè? Is dat zo? Ja, niet alleen Zandvoort, maar ook uit uh, Brabant, Duitsland. Helelijk. Is Brabant ook een ander land? Dat is ik niet. Ja. Wel. ja. Voor, voor jullie wel, hè? Ja, ja, ja. En denk, jullie organiseren ook erg veel activiteiten, hè? Ja. Is het niet op de pier in Amuiden, dan is het hier voor het strand? Klopt, we wedstrijden op de pier, op het strand. In het ja. verleden ook veel met de boot. Alleen ja, dat, dat, dat bloed zo langs mijn hoofd een beetje, beetje dood. Ik heb wel uh, de reisjes georganiseerd. Daar heb ik, ging ik twee boten afhuren. zaten we ja. met 60 man. 60 ja, man. En dan ja. makreel vissen? Nee, nee. Uh, kabeljauw. Hè? Kabeljauw. Wat zit die niet meer? Dus, uh... Makreel is een slachting. Als je met een hengel. met zeven haken eraan aan en laat vallen, dan zitten ze allemaal vol. Ja, dan moeten ze wel zitten natuurlijk. Hè? Ja, dan kijk je ja, naar je de meeuwen. Mee ja, en ja, ja, ja, dan Je moet een plekken zoeken. Zitten. Ja, dat klopt. Ja. Maar ook dat wordt minder hoor. Ja. Ja, het is, alles wordt, wordt minder. Hoeveel wedstrijden worden er per jaar hier, zeg maar, in Zandvoort uh, georganiseerd? Tussen de vijf en de zeven aan het strand en ook ja. tussen de vijf en zeven aan, aan de pier. En wat we ook doen is regelmatig elk jaar buitenlandse vistrips organiseren. Noorwegen... Ierland. Guernsey. Oh? Ook? En dan gaan jullie met al die mannen gezellig nee, vissen? Nee, dan moet je, moeten ze zich opgeven. En dan, ja. uh, meestal met mannen van 12 of 14. Zo gaat één ploegje. Gaat, uh, geloof ik nu al voor de 25e keer naar Avikbrugge. Dat is uh, Zuid-Noorwegen. En, en dan zie ik achter je uh, een hele sortering van haken en hengels en dergelijke. Dat zijn kapitalen. Een goede hengel, wat kost dat? Ja, vroeger was het een stuk duurder dan nu. Nu heb je voor 150 euro heb je een beste hengel. Zo. Ja. En haken en al dat soort ja, weertjes. Dat, dat komt allemaal uit China, dat kost niks meer. Dus het is een goedkope sport. Ja, goedkope sport, ja. Maar wat voor vis wordt er dan hier <kwijnt> aan de kust gevangen? Want ik Haai, als je... Haaien. Ja. <laughs> ja. Zandhaaien. Ja. Ja. Ja. Er worden, worden weer haaien gevangen, dat klopt. We beginnen in, Kleine uh, haaien. Scheven, of, uh, in het zuiden van het land, in uh, ja. Zeeland. Ja, nee, maar ik bedoel, wat vind je hier in Zandvoort voor de kust aan, uh, aan vis wat je aan je hengel krijgt? Zeebaars. Zeebaars. Uh, tong. Nu van de zomer tong, als het donker is, scharretjes, botjes. En wat, wat gebeurt er met die vis? Die uh, sommigen nemen ze mee. En de zeewaars gaat gelijk terug. Want dat ja. moet van de, ja, dat mag niet, hè? van de regering. Die mag je niet roken. Nee, je, je mag niet eens eentje in bezit hebben. Dus, dus het is aan de haak en hup? Nee, dan kan je beter beroepsvisser worden. Want dan mag je anderhalve ton uh, meenemen. Leg even aan Irene en aan de zandvoerders uit. Over de botjes. Want het is veel bot momenteel. Ja. Maar dat werd vroeger als arme lui vis gezien. Is dat zo? Uh, het is een heerlijke vis. Ja, bot was een armeluisvis. En de wijting was een, een katvis. Ja, dat gaf je de kat. Ja, nou, nou maar... de meeste mensen weten niet dat de wijting het lekkerste vis is van allemaal. De wijting is een heerlijke vis, oh, dat weet maar ik. Maar botjes ook. Uh, hangt er vanaf waar die vandaan komt? Nou, als je ze jezelf vangt. Ja, dan moet ze, moeten, ze moeten een bepaalde tijd van het jaar moeten zijn, dat ze dik zijn. Ja. En je moet ze zeker een dag laten besterven. Dat het vlees een beetje hard wordt. Want anders is het net snot. Ja, dan valt het uit elkaar. Ja, Dat, ja, dat, dat, dat is niet dat, lekker. Is Als je de foto's zacht. van vroeger ziet, had je bordjes die werden gedroogd. Ja. aan lijnen hier in het dorp op het weiland. Waar? Maar dat waren, waren meestal scharren. Hoor, oh scharren. Gedroogde scharretjes. Ik heb het ook wel gedaan. Oh ja? Een vliegerkastje heb ik. En dan hang je daar uh, die scharretjes in. Nadat nou, je ze eerst gezouten hebt. Ja, eerst laten, schoonmaken. Schaar, daarom dan zouten, zouten, want anders bederven ze waar je, waar je bij staat. Ja. Ja. En dan hang je ze op. En dan, dan worden ze twee keer zo klein. Want al, al het vocht gaat eruit. En dan moet je een biertje nemen en een scharretje. Gewoon lekker zo opknabbelen. <laughs> zout krijg je nog meer dorst. zout. <laughs> Heerlijk. Hè? Maar goed, vandaag gebeurt er ook heel veel, want ik zie hier een heleboel heren staan met hengels en attributen. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat, we, dat ze voor de, voor de kinderen. Want uh, wij uh, we hebben we zijn een 7 vereniging, we bestaan 35 jaar. Maar de jongste is geloof ik twee keer 35 jaar. Dus wat wij zoeken is... Jongere vissers? Jongere vissers. Aha. Dus, daar is de gedachte, laten we wat kinderspeeltjes uh, organiseren. Ja. En laten we wat attributen zien. En dat... Uh, de, dat en ze enthousiast heb, worden. Ik heb wat... Uh, promotiemateriaal meegenomen, boekjes en flyertjes en stickers en zo En jullie zorgen ook voor die heerlijke gerookte vissen die ja, er nu ja, uh, ja. staat te roken? Want We er roken zijn er verschillende momenteel. vissen nu in de pot, hè? Ja. Wat staat er in de pot? Of uh, wat hangt er in de pot, moet ik zeggen? Uh, makreel en uh, paling. Zo. Maar die vang je niet zelf momenteel, de paling. Dat mag ook niet, hè? Nee, dat mag niet, nee. Wat nee. mag je nog nou wel in deze wereld? Vreselijk, hè? Vreselijk. Nou, garnalen mag je. Oh, ja. Ja, en dus oh, de maar tijd. Er wordt gedoogd, hè? Net als bramen plukken, in principe mag dat niet. Ja, met mijn bramen plukken, dan piezen die vossen er ook weer heen. <laughs> moet je, nee. nou, moet dan moet je, moet je ze hoog plukken, Pieter, dan uh, zit er geen piezo. Nee, mee. je kan beter nu granalen... Nou, nog even wachten. Twee maanden, oktober, is weer de tijd. Dan ja. krijg okay, van die mooie, dikke da garnalen. Dan mag ik weer met mijn krootje erin. Ja. Ja. Doe je het zelf ook? Ja, ik doe het zelf. Oh, nou, is leuk. Ja. Heerlijk. Een uurtje lopen, ja. eh, eh, drie uur na de vloed er, erin, de ja. kentering. Word, en wordt Ankie toch, daar he? ook blij van, dat ze dan moet ja, pellen? Ja, ja, ja, ja. Oh, we pellen zo makkelijk. En dat, het is zo gebeurd. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou. En je, je ziet het verschil, je proeft het verschil. Wat je zelf vangt ja. en wat je in de winkel koopt. Die granalen die, die je in de winkel koopt, die worden behandeld... Ja. De conserveringsmiddel. Ja. Daardoor worden ze rubberachtig. Ja. En als je ze zelf vangt, nou. Niet te vergelijken. Alleen al de kleur. Oh, ja. Ja. Heerlijk. Ja. Hey, en die gerookte vis die nu zeg maar hangt, hè, ja. die kan men komen kopen? Proeven. Proeven. Okay. Wij, wij zijn een. Uh, Kariatieve instelling, wij ja. kopen niets. Nee, maar de mensen mogen wel een donatie doen. Ja, dat mag altijd. Ja, dus als ze ja. komen proeven, dan mogen ze ook zeggen van nou ik vond het zo lekker en ik vind jullie zulke aardige mannen allemaal. Ja. Wij doneren een centje. En waar gaat dat dan naartoe, die donatie? Naar de CV-vereniging. Naar, de vereniging, naar de vereniging zelf. Nou, ja. dat is toch een prachtig doel, lijkt me. En dat het jubileum. Voor het jubileum. En net de boete laat je ook zien. Engel, lever is, Engel lever is daar bezig. En die is bezig met de gaten in zijn netje te maken. Ja. Er zit ook een mevrouw in klederdracht, zie ik. Ja, die, uh, die, uh, van de Wurf? Nee, niet van de Wurf, dat is de vrouw van Engel. Die heet ook Lever. En die uh, doet iets met schelpen. Ja, schilderen. Schilderen. schilderen. Ja, dat was vroeger okay. ook wel. kunstvorm. Ja. Scherpjes aan elkaar lijmen en uh, beschilderen. En ze, ze beschilderen ook uh, zeg maar één schelpje. En daar zie je dan een prachtig bootje op uh, geverfd. Dat Mooi, vind ik zo knap. Ja, dat zou ik wel willen kunnen. Maar goed, dat gaat niet lukken. Eh, eh, nog wat over de zeevisvereniging. Want uh, jullie hebben ook een lid zitten. Die beroemd is. Althans niet in Zandvoort misschien. Maar hij zit in Denemarken. Om de haring te keuren. Voor ja. een van de grootste haringleveranciers ja, in Nederland. Dat is Arie, Arie, Arie Koper. Arie Koper. Ja. Uh, zeker als de nieuwe haring in Nederland komt. Dan is hij de man die ze kiest en keurt. En die haring wordt dan naar Nederland vervoerd. Een firma Hoek. Het ja. is ongelooflijk. Ik had nooit geweten dat een zandvoertuig koper... al die maanden dan in, in Denemarken zit... om de haring te selecteren die ja. in Nederland verkocht worden. Ja. Bijzonder. Dat is heel bijzonder. Maar het is ook wel de meest bijzondere haring die er is, hoor, moet ik zeggen. Ik heb er gisteren nog eentje hij, gehad bij Arlan hij Berg. Is dit, dit jaar erg lekker. Maar hij is ja, super lekker, lekker. Hij is vet. mooi, vet, stevig. Een supergoeie haring. Het is mooi dat zo'n groot bedrijf als Hoek eh, internationaal een zandvoerder aanstelt van jij gaat naar Denemarken en jij gaat keuren en kopen. Nou, dat betekent dat we weten wat lekker is. En lid van onze vereniging, ja. En hij vist ook regelmatig mee op de pier en aan het strand. En uh, wij hebben als vereniging uh, vijf vergunningen om op het strand te mogen rijden. Uh, en Arie heeft, heeft er eentje van. Dus dan kan hij met zijn trakatorie en dan uh, aanhangertje erachter. En als we dan nu gaan we in, wel in de zuid vissen. En dan uh, hoeven we niet zo ver te lopen. Ja, oude, want als je de gemiddelde al die leeftijd knaren. ziet, ja. dan, <laughs> al die dan wordt het lopen toch <laughs> wel wat lachtiger. <laughs> ja, nou, ik heb wel, wel tegen de mensen die met een, een netje achter een tractor hier maar granalen eruit halen hoor. Dat is een slooppartij. Uh, ja. Je moet gewoon met een kroon lopen. Ja, vind ik ook. Wij deden het vroeger, uh, liepen we achteruit en dan hadden we een ja, nou dat Ja, dat mag nog. Zo'n bord. Ja. ja. ja. Trok je wezenloos. Hij ging lekker diep. Ja, ja, uiteraard. Ja. Even onder de derde bank liggen. Ja. Nou, nou, nou nee, dat niet. Maar dat was, dat was werk ja. ja. Hey, maar zo'n wedstrijd, zo'n zo viswedstrijd, uh, hoe lang duurt dat gemiddeld? Wanneer starten jullie bijvoorbeeld ochtends? Zochtens is dat zo dan... is, uh, vaak om negen uur. En dan vissen we tot 1 uh, uur, vier uurtjes. Ja. Kijk je dan ja. nog de of app hoe die staat? Ja, meestal meesten doen we met afgang water. Dan hoef je je spullen niet zo vaak te versjouwen. Ja. Als je met opkomend ja. water... dan moet je je die dingen verplaatsen. <laughs> ja. En dan let je even niet op. Hup, alles dat. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat is niet handig. Dus afgaand water doen we het vaak. Maar gemiddeld dus vier uur. Ja. Dus dat is, uh, maar goed, dat is ook een prima zit natuurlijk. Het is net, ja, net lang genoeg. Maar, uh, dan, maar als ja, om er wat een te koud oostenwindje staat... Hè, het dan de voel je hem wel. Mee, dan, uh, ja. nou, dan heb je toch een flesje Oh, en jullie doen het in de winter dus ook. Het, ja, is, ja. het is niet alleen ja, ja. Uh, bij mooi weer vissen. Nee, nee, nee. En die data's vast. Ja, die staan allemaal in ons uh, in ons boekje. We hebben drie keer per jaar een, een clubblad ja. en daar staan alle activiteiten in. Uh, mossel eten bijvoorbeeld hebben we eind van uh, oktober weer. Gaan we weer mossel. En, en, en is er ook een website of is dat? Uh, ja, ja. Er Zvz. Is een web... Zvist. Wil je dat nog een keer zeggen? Zvzvist. Ja, dus www.zvz Vist.nl ja. Oké, okay, nee, maar dit voor mensen die, is willen, die willen Precies. kunnen kijken ja. hoe, de, hoe ze zich kunnen aanmelden. Hè? Want ik, ik weet zeker ja, dat, dat er heel veel vissers zijn die nu denken, op... yes. En misschien zijn er wel vrouwen die hun mannen ja. stimuleren van, ga vooral vissen. He, maar zijn er wel vrouwen die gewoon nou, dat ook, vissen. dat ook. Zijn er vrouwelijke ja, ja. leden? Ja, ja, ja. ja. Kunnen, ze, kunnen ze het een beetje? Nee. Oh, wacht even. Ik geloof dat ik hier een uitdaging hoor. Ja, je vraagt erop. Ja, nee, dat is waar. Maar waarom zouden vrouwen niet kunnen vissen? Jullie hebben spierkracht nodig. Oké. Okay. Okay. Oh, die Pieter, jongen, die zit haaij, er, haaij, die weleens. Het is jammer dat er geen zicht <smacht> radio genieten. is. Want die Pieter zitten ah, genieten zit gewoon van, van deze teksten. Vrouwen nee, kijk, zijn niet sterk genoeg om nee, de hengel vast te houden. Als je twee ons moet, euh, moet werpen en, ja. en er staat een, een Pieter Windje. Dan, uh, dan moet je zo 150 meter kunnen werpen. Nee, ja, ja, Oké. Okay. Ja, dus uh, ja, maar ik bedoel, vrouwen kunnen ook prima autoracen. waarom zouden vrouwen niet kunnen vissen? Ze kunnen van alles behalve vissen. Oh, oké. Okay. Nou, misschien moet ik toch eens een keer komen kijken. Want ik, ik, voel, ja. ik voel echt een uitdaging aankomen hoor. Nu. We gaan het afsluiten. Het ja, maar... ja. gaat de gevaarlijke kant op. Gaat het op gaat heel gevaarlijk. Maar goed, wij uh, gaan het afsluiten. Hartstikke bedankt dat je er bent. En nogmaals, mensen, als jullie zin hebben om uh, te komen kijken bij de visvereniging. Uh, Zeevisvereniging Zandvoort. Uh, ze zitten hier bij Aanzee Strandclub 12. En daar kun je zien en kijken wat ze allemaal doen. En ook horen wat ze allemaal doen. En proeven van die ontzettend lekker gerookte makreel en paling. Die overigens nu nog niet klaar is, maar met. Ik denk een uur of twee. Over een uur of twee dan is die vis klaar, dus kom straks hier naartoe. Nee, of, om een uur of twee? Om een uur of twee, oké. Okay. Om een en... uur of twee is het klaar, dus kom hier naartoe. En ik neem kinderen mee, want er is van alles te zien. Ook ja, voor zeker, de kinderen. sowieso. Er is een leuk speeltuintje trouwens hier voor kinderen, dus dat is ook leuk om naartoe te gaan. Ik bedank voor je Dankjewel, kom. Henk. Ja, en ik ja, ja. wens iedereen succes. Ja. En uh, veel succes voor het jubileum volgend jaar. Ja, ja, dat, uh, we, we, gaan, we, gaan we maken een... er weer een feest van. Ik ben een... erbij. Okay. We gaan een muziekje luisteren en uh, naar de reclame. En het...